10 uur. Het LOS-journaal door Megens. De economische groei in Azië staat onder druk door de financiële problemen in Europa en de VS. TMF verwacht voor Azië nog wel een groei van 6,3% dit jaar en 6,7% volgend jaar. Maar dat is lager dan eerder dit jaar werd verwacht. En als de problemen in Europa en de VS aanhouden, kan de groei nog lager uitvallen. Aziatische landen moeten volgens het IMF minder afhankelijk worden van de export naar het westen. Ze moeten hun binnenlandse groei stimuleren, bijvoorbeeld door de inkomensverschillen kleiner te maken... en te investeren in gezondheidszorg en onderwijs. Het verkeer op de A2 in Limburg heeft opnieuw last van twee koeien. Vannacht om drie uur liepen de dieren bij Roosteren de snelweg op. politie heeft uren geprobeerd ze van de weg te halen, maar dat lukte niet... waardoor er kilometers lange files ontstonden... Vanochtend werd er een dierenarts bijgehaald. Die verdoofde de koeien om ze van de weg te kunnen halen. Maar voordat dat gebeurde was de verdoving uitgewerkt. En liepen de koeien alweer over de A2. Inmiddels is één dier afgeschoten, meldt de politie. Het kadaver ligt nog op de snelweg. De andere koe loopt nog rond. De A2 richting Maastricht is opnieuw dicht. Op het Indonesische eiland Bali zijn bij een aardbeving zeker 50 mensen gewond geraakt. Het epicentrum van de beving lag 100 kilometer ten zuidwesten van Bali. Aan de kracht van 6,1 op de schaal van Richter. Correspondent Michel Maas had na de aardbeving contact met geschrokken toeristen. Die hotels die gingen echt uh, heen en weer, je zag ze naar links en naar rechts uh, zwaaien. En uh, al die toeristen die in die hotels zaten, die renden naar buiten. En uh, sommigen renden naar het strand en renden vervolgens ook weer heel hard weg, want ze waren bang dat er daarna een tsunami zou kunnen komen. En dat is allemaal niet gebeurd. Er is ook vrij weinig schade, maar de schrik die zat er wel in. De gewonden op Bali hebben vooral botbreuken en hoofdwonden. De oppositie in Burma heeft het Burmeese regime opgeroepen... om alle politieke gevangenen vrij te laten. Gisteren kwamen zo'n 300 dissidenten vrij... veel minder dan de oppositie had verwacht. Op de Staatstv was aangekondigd dat de komende tijd... ruim 6.000 gevangenen op vrije voeten zouden komen. De VS, Australië en de EU stellen de vrijlating van politieke gevangenen... als voorwaarde voor het opheffen van sancties. Birma voerde jarenlang een keiharde politiek tegen dissidenten. De laatste maanden tekent zich een beleidswijziging af. Er is meer persvrijheid. En het bewind is een dialoog begonnen met de leider van de oppositie... Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. In het oosten van Nepal zijn bij een busongeluk... zeker 35 mensen om het leven gekomen. De bus reed in de bergen, vloog uit de bocht en stortte in een rivier. Volgens reddingswerkers was het moeilijk om bij het wrak te komen. Wordt nog een onbekend aantal passagiers vermist. Mogelijk zijn er slachtoffers in de rivier terechtgekomen. Het weer een flinke zonnige periode worden afgewisseld op wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. ANWB verkeersinformatie. De files lossen nu snel op. Er staan er nog 12, 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Den Haag en Rotterdam is de spits gewoon voorbij... Um, er staan nog wel wat langere files op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Laren en Eembrugge, 4 kilometer. En natuurlijk de A2 Eindhoven-Maastricht. U hoort het zojuist uitgebreid in het nieuws. Loslopende koeien veroorzaken daar 6 kilometer file tussen Sint-Joost en Roosteren. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en het knooppunt Raasdorp, nog 11 kilometer. En op de A12 Den Haag-Arnhem, daar loopt het vast bij Utrecht tussen het knooppunt Lunetten en Bunnik, 4 tot slot de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Er is een ongeluk gebeurd tussen Nieuwegein en Knoppenlunettenstaat 5 kilometer. Maar de weg is weer vrij.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 Sven Kokkelman. Ook Nederland kijkt via uw computer achter uw voordeur. We gaan op zoek naar de grootste snurker sinds 2010. Mogen jongeren met gedragsproblemen niet meer worden vastgezet in een jeugdgevangenis? Door de scheiding zijn gewoon heel veel jongeren naar de civiele poort verhuisd. Die daar echt niet thuis horen. En dan zitten ze dus nog steeds samen. Hè? De zogenaamde kwetsbare jongetjes en de, en de zware jongens. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. We worden meer en meer bespioneerd. De Nederlandse overheid verzamelt steeds meer gegevens van ons. En Nederlandse bedrijven en politie werken zelfs samen... om zoveel mogelijk gegevens van ons te verzamelen. We laten het allemaal gebeuren. Reden tot zorg voor Roger Vleugels, inlichtingen en AIVD kennen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een paar dagen geleden het nieuws dat de Duitse overheid... Uh, via een soort van Trojaans paard een computervirus uh, in je computer kan stoppen... en dan uh, op afstand de webcam, de microfoon van het hele ding kan aanzetten... en zo achter de voordeur in je slaapkamer, weet ik het, waar je bent in huis... en waar je die computer neerzet, mee kan kijken. Kunnen wij dat ook? Oh ja, al tientallen jaren. Al tientallen jaren? Ja, in de jaren 60-70 bijvoorbeeld waren er standaard schakelingen mogelijk in telefooncentrales, waardoor een telefoon thuis, gewoon een vaste toestel, toen nog gewoon aan een draadje, met de horen op de haak als kamermicrofoon te gebruiken was. Het is van alle tijden de technieken veranderen. Ja, eh, maar we weten het dus allemaal niet. Dat hangt er vanaf hoe goed je zoekt. De pers en de politiek is iedere keer verbaasd als er weer iets aan de oppervlakte komt. Of wat dat afluisteren bijvoorbeeld is op zijn op grote schaal hoorzittingen geweest in het Europese parlement. Maar Nederland vergeet dat. Ja. Nederland registreert bovengemiddeld weinig wat er aan de hand is... omdat Nederlanders niet zo'n waakzaamheid hebben op privacygebied. Terwijl wij ongeveer kampioen telefoontappen zijn. Dat hangt dus samen. Omdat wij niet zo'n aandacht hebben voor privacy, kan een overheid... Inderdaad, kampioen telefoontappen zijn. Nederland tapt meer telefoongesprekken dan de Verenigde Staten. En dat land is toch echt iets groter. Ja. En waarom laten wij het dan allemaal gebeuren? De meest gehoorde verklaring is dat wij Nederlanders aan de ene kant dus niet zo'n interesse hebben in privacy. Maar waarom hebben we dat niet zo? Omdat wij een bovengemiddeld vertrouwen hebben in de overheid. Als de overheid dat doet, dan zal het wel goed zijn. Ja, Maar goed, die, die, die spyware, dat computersysteem van die Duitsers waar ik het net ja. over had. Hebben wij een, een exact hetzelfde systeem hier ook beschikbaar, zodat we dat in de computers kunnen stoppen? Een stuk of tien van dat soort systemen al een stuk of tien jaar. Ja, En werkt de veiligheidsdienst dat, daarbij ook samen met bedrijven en met, laten we zeggen, particuliere instanties? Of is het alleen een, een AIVD-kwestie? Nou, vroeger. Oorspronkelijk ook voor de computer, maar dan op andere manieren. Want tegenwoordig ook met de computer was het zo dat eigenlijk alleen de politie soms en de AIVD wat vaker dat soort dingen mag gebruiken. En nu zie je dat meer overheidsdiensten zich gaan gebruiken en dat er inderdaad met het particuliere bedrijfsleven samengewerkt wordt. Een paar maanden geleden werd in Nederland bekend dat bijvoorbeeld uh, gsm uh, bedrijven... Uh, deep packet inspection doen. En dat is een vorm van spioneren naar je telefoongedrag. Zogenaamd voor marketingredenen. Maar wat ook bleek is dat die informatie, die data, met de politie uitgewisseld worden. Ja, en dan krijg je dus een, een heel schimmig gebied van allerlei partijen die informatie aan het verzamelen zijn, surveillance software inzetten. En dat onderling uitwisselen. En een parlement en een pers die dat niet zo interesseert. Samenhangend met een bevolking die dat allemaal wel best vindt. Ja, En dat leidt tot wat? Dat leidt tot een uh, steeds grotere uh, bespionering van de bevolking. En bijvoorbeeld in Duitsland tot reacties. Het is ook niet voor niks dat in Duitsland dit nieuwe type software meteen weer veel nieuws genereert. Omdat in Duitsland er een alertheid is op privacy vanwege hoe zij hun verleden verwerkt hebben. Juist. Goed, in Nederland is die uh, commotie er dus niet of nauwelijks. Behalve dat D66 weer uh, uh, geschrokken is van dit bericht. Ja. Vraag gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie, dat is Ivo Opstelte. Ja. Uh, maar dat is ongeveer dan de enige partij samen met GroenLinks af en toe die zich nog ergens druk over maakt in, dit, nogste, uh, in deze er kwestie. Het zijn die twee partijen die daar, en dan met name in het Europese parlement, daar wel een waakzaamheid op hebben. En D66 loopt daarin zelfs echt voorop. Ja. Maar om dat doorvertaald te krijgen naar de Nederlandse politiek, lukt zelfs die Europarlementariërs van die twee partijen amper. Dat is de conclusie aan het einde van dit gesprek. Roger Vleugels, ik dank je zeer.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 Ja, jongeren plegen op steeds jeugdige leeftijd, zware en gewelddadige misdrijven. Dit soort jongeren wordt behandeld bij de Stichting Jeugdzorg sint Jozef in Kadir en Keer. Voor 2010 kwam het regelmatig voor dat een kind dat tegen zichzelf of de maatschappij moest worden beschermd... ook tijdelijk in de jeugdgevangenis terechtkwam. Tegenwoordig zijn jeugdgevangenis en gesloten jeugdzorg nu strikt gescheiden. Hoort u in een reportage van Marielle Beers. Rode de mix, react. Of niet? Nee, de mix ben je niet, je ja, hebt een kit. Oh, nou dat kunnen we niet natuurlijk. Jullie grijpen allebei meteen naar Ja, dit is, ja, ja. is meestal eh... Uh... Dit was calamiteit. dat is een rode knop. Dat ja. betekent dat er dus iets erg aan de hand is. Of dreigt te gaan. Ja, nou, dat, dat een collega in ieder geval iets heeft, ik wil assistentie. Dat betekent ja. niet betekenen dat er al geslagen wordt, natuurlijk. Ja. Maar dat betekent wel dat iemand echt... Ja, dat wil voorkomen. Dus dan moet je op in uh, no-time gaan ja. klagen. Ja. Maar er was, was loos alarm? Ja, nee. de, ja we kregen Oh, nu wel, ja, ja, maar... ja. Maar het was buiten, ja. dus dan hoeven wij van zeg maar binnenkeerpunt niet... Uh, het heeft het geen zin, lopen. als ik nou ga rennen voordat ik daar ben. Nee, met de poort en alles. Uh... Dan moeten de collega's van de buitengroep daar eerst naartoe. Ja. Het, uh... Directeur Jan Rombout verklaart het verschil tussen binnen en buiten. Stichting Jeugdzorg St. Jozef heeft uh, twee uh, werkorganisaties. Een justitiële jeugdzorginstelling uh, voor uh, jongeren, jongens overigens uitsluitend... voor uh, jongeren met een strafrechtelijke titel. En een Jeugdzorg Plus uh, organisatie uh, voor jongens en meisjes... die daar in principe geplaatst worden op basis van een civielrechtelijke opnametitel. In beide gevallen gaat het om jongeren met ernstige tot zeer ernstige gedragsproblemen... die voor die problemen behandeld worden die onderwijs genieten en ja, zo perspectiefvol mogelijk uh, toegerust weer terugkeren in de maatschappij. Toch zijn de jeugdgevangenis, het keerpunt, en de jeugdzorgplusinstelling Icarus twee gescheiden werelden. En dat moet ook, want sinds 2010 mogen jongeren met gedragsproblemen niet meer in een gevangenis worden geplaatst. Pedagogisch directeur Ben Dommans. Dat betekent dat er, dat er een duidelijke scheiding is gekomen in, in jongeren die een delict gepleegd hebben en daarvoor afgestraft zijn... En jongeren uh, die met een, uh, een complexe gedragsproblematiek en een psychiatrische stoornis opgenomen moeten worden om die te behandelen... die krijgen met een macht ingesloten plaatsing, opgelegd door de kinderrechter, uh, een behandeling onder dwang en drang. Over het algemeen komen jongeren hier niet vrijwillig. Uh, die worden geplaatst door de kinderrechter uh, met, een, met over het algemeen een gezinsvoogd of een voogd uh, die, uh, die, die de jongeren begeleidt. Uh, en dan worden ze in Ikerus geplaatst op basis van een gedragsproblematiek uh, of de risico's die het heeft in de maatschappij dat jongeren zichzelf niet staande kunnen houden of een gevaar voor anderen zijn. Waarbij het delict niet centraal staat, maar waarbij hun gedragsproblematiek of, of, of psychiatrische stoornissen centraal staat. Dat wil overigens niet zeggen dat die jongeren geen delict gepleegd hebben, maar die zijn er in ieder geval niet voor gestraft. Jongeren die wel strafrechtelijk zijn veroordeeld, zitten hun straf uit in het keerpunt. Goedemorgen, uh, ik kan er doorheen lopen. De justitiële inrichting. Waar het sinds 2010, juist door deze scheiding, steeds leger wordt. Dit was na afloop, ja. ja. Leuke foto. Ja. En je lijkt ze dus wel veel jonger. Dit is wel ook al uh, twee jaar geleden, ja. En hij was inderdaad wel echt de jongste toen. Ja. En toen waren ook civiel en strafrechtelijk samen. Want hij was civielrechtelijk geplaatst, hij was civielrechtelijk en hij was civielrechtelijk. rechterlijk. had ze toen nog gemengd zijn zijn later ook uitgegaan. Ja, ja, en dan uh, zijn ze naar buiten gegaan. Dus echt naar de buitengroep. Uh. Pedagogisch medewerkers Mandy, Ramon en Hessel zien het met ledenhoge aan. Ja. Dat er inderdaad door de scheiding van de civiele straf uh, twee jaar geleden... Ja, dat er gewoon een scheefgroei is ontstaan. Dat er gewoon echt leegstand is hier binnen de justitiële inrichting. Uh, dat er dus groepen hier gesloten zijn... Terwijl, er is niet minder criminaliteit. Er is niet minder jeugdcriminaliteit. Ja, de maar de, je, of... ja, de, de, door de scheiding zijn er gewoon heel veel jongeren naar de civiele poot verhuisd, die daar echt niet thuis horen. En dan zitten ze dus nog steeds samen, hè? de zogenaamde kwetsbare jongetjes en, ja. en, de, en de zware jongens. Ja, ja Dat is goed dat jij misschien hier Wel, Wat ik mis in de media dus, is een hele eh, discussie over... Eh, jaren geleden waren ouders, die hadden heel veel moeite met dat hun kinderen die wat geplaatst waren bij criminele kinderen... Samen zaten. Daarvoor is het nieuwe ministerie Com je en Gezin van minister Rauwvoet. Toen de tijd splitsing gekomen. Maar nu zitten dezelfde criminele kinderen weer bij die niet niet. kinderen die wat niet crimineel zijn. Maar daar hoor je de Allee, ouders het is, ook niet over. Is het weet, het? weet het misschien niet. Jawel, weet ja. wel, maar, to maar toen de tijd was er wel een hele sterke lobby. Vooral door ouders waar de politiek heel erg gevoelig voor was. En die hebben dat toen ook geanticipeerd. Het heeft jaren geduurd, maar uiteindelijk is de splitsing gekomen. Ja. Maar nu gebeurt hetzelfde. Maar je hoort die ouders ook maar niet. Maar alleen aan de natuurlijk... andere kant van het hek? Alleen ah, niet aan de andere kant van het hek. Daar zitten die weer. De kinderen die wat door. Waar de uh, gezinnen komen. Die niet veroordeeld zijn. Ja, die wat niet veroordeeld zijn, maar waar ook andere problemen hebben. Die komen daar terecht bij criminele kinderen. Alleen zijn die kinderen ook niet veroordeeld. Maar hebben wel strafrechtelijke feiten begaan. Ja. Waarvan een rechter zegt: van... Ja. Toch een anodieus. Nou ja, die ga ik niet strafrecht vervolgen. Die krijgt geen kans. Maar met zijn problematiek en alles had hij eigenlijk hier thuis moeten horen. Pedagogisch directeur Ben Dom in de jaren voor 2008 is de maatschappelijke discussie... heel erg naar voren gebracht... dat jongeren die een delict gepleegd hebben... niet bij jongeren geplaatst mochten worden... die geen delict hebben gepleegd. Dat kan ik me overigens heel veel bij voorstellen. Want het zou je zoon of dochter maar zijn... die bij een jongere geplaatst wordt... die een heel zwaar delict gepleegd heeft. En jouw zoon of dochter hebben geen delict gepleegd. Als je kijkt naar de overeenkomst in de gedragspromomatiek... maar niet naar de uiting daarvan... dan zitten er, er heel veel overeenkomsten in bij beide doelgroepen. Ook als je kijkt naar de grootste gemene deler in de behandelkeuze... dan zit er ook heel veel overeenkomst in. Maar daarom kiezen de rechters ook ervoor om die jongeren op jeugdzorg te plaatsen. Maar ze hebben wel dezelfde problematiek. En die problematiek binnen jeugdzorg, binnen die faciliteiten die ze daar hebben... veel moeilijker aan te pakken als hier binnen. Ja, goed, en die pijnmaatregelen wordt bijna niet meer uitgesproken. Betekent dat dat over een paar jaar deze afdeling leeg staat? We roepen het niet. Deel 4 was dat. Van Sint-Jozef. Morgen het laatste deel. Daarin aandacht voor een van de gevolgen van die bezuinigingen. Van de 40 plaatsen die we nu, nu hebben, uh, zullen we er zeker nog 30 uh, overhouden. Maar dat zijn er vermoedelijk wel te weinig. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland@kro.nl. Straks op zoek naar de grootste snurker van Nederland. Eerste dochtertumeur van Henk Spaan. Lilianne Plaumen, dochter van een Maastrichtse melkboer, mislukt als voorzitter van de Partij van de Arbeid die op de valreep Job Cohen nog een typische wijverstreek flikte, wil mensen die meer dan 188.000 euro verdienen in de zogenaamde publieke sector, uit de partij zetten. Waarom niet? Mogen ze dan wel vrij blijven rondlopen? Of wordt Veenhuizen weer geopend? Stalin bijvoorbeeld was niet gesteld op intellectuelen. Die zette hij ook uit de partij. Heerlijk om dat door de weekse socialisme zo aan het werk te kunnen zien. Ik wil geen direct verband leggen tussen inkomen en hersens. Daarvoor hoef je maar een blik te werpen op de quote 500, die Rolex dragende seizoenkaarthouders van de miljonairsfeer. Maar een mate van kapitaalsvernietiging zit er wel in de voorgenomen reglementen. Stel, Plaume gooit Paul Witteman eruit. Dat gaat natuurlijk repercussies geven. Hoe integer Paul ook is... zullen we s'avonds laat misschien toch een ietsie vaker... het grijnzende hoofd van Rutte zien verschijnen. Ploumen zelf zal nooit of ten nimmer... in aanmerking komen voor een hoog salaris. Ze is ex-marketingmanager van het Foster Parents Plan. Need I say more... Groter echeck op liefdadigheidsgebied is nooit meer waargenomen. Het was een organisatie die van het woord corruptie een eufemisme maakte. Toen plauwen wegging bij het Foster Parents Plan hebben ze meteen de naam veranderd. Het heet nu Plan. Peter kon de wanhoop niet verwoord worden. Je mag het niet denken, maar zou het niet een beetje waar zijn... dat iemand die zelf niet voor een kwartje geboren is... Dat een ander sneller misgunt. Ik ben ook maar een amateurpsycholoog. Maar ik denk dat jaloezie. een universeel verschijnsel is. waarop de plauwmens van deze wereld. hun carrière bouwen. Zij Henk Spaan. Morgen, het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Il petit garçon blonde, oh gar un peu Il attendait de moi une phrase magique Je lui dis simplement Si j'étais président Si de nuestro país fuera el presidente siempre fiesta y canción para toda la gente todo todo amor Si que te gustaría solo guitar y voz a cantar y bailar vería si fuera presidente una mujer llorar ni un niño triste en solo paz si que te gustaría sin armas sin maldad una fraternidad si j'étais président de la république ik mes discours en vers en musique et les jours de conseils on irait en pique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 Ja, van het duo de mes chansons. Gérard Lenormand en Chico El met hun versie van uh, Si J'étais President, Si Fuera Presidente. Nou, heb ik het allemaal verteld. Het is uh, zeven minuut, uh, drie minuten voor half elf bijna, moet ik zeggen. De kliniek voor snurken en apneu in Amsterdam, dames en heren... is op zoek naar de grootste snurker van Nederland. En die zoektocht die blijkt ongelooflijk lastig. Cor van Herwijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Adviseur van deze kliniek. We hebben vier miljoen snurkers in het land. Daar moet toch wel eentje tussen zitten, zou je zeggen. Zou je te verwachten zijn... Waarom is het zo moeilijk om hem te vinden, of haar? Waarschijnlijk schaamte. Is dat, het, is dat de verklaring? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk is het dat die grootste snurker zich niet meldt... omdat hij waarschijnlijk ook lichamelijke klachten en ongemakken kan hebben. Vaak blijkt dat snurken namelijk te maken heeft met een vernoude keelholte... waardoor de ademhaling moeizamer verloopt, zuurstofhuishouding. En daardoor heeft die persoon vaak natuurlijk zelf wat klachten. Maar schaamt zich ook enorm... omdat het sociaal gezien natuurlijk ook heel erg een probleem is, dat snurken. Ja, partners die er last van hebben. Hallo? Ja hoor. Partners die er last van hebben. Uh, dat is de allerbelangrijkste groep natuurlijk. He, je zult maar een snurker naast je hebben, waardoor je nachtrust verstoord is. Ja. He, porren, duwen, in, Be in België hebben ze die grootste snurker wel gevonden inmiddels. Die blijkt zo'n 90 decibel te snurken. Nou hebben we even opgezocht wat 90 decibel aan herrie veroorzaakt. Dat is bijvoorbeeld een elektrisch scheerapparaat, wekkeralarm, haardro haardroger, stofzuiger, allemaal tegelijk aan. Een, een, een op een, een benzinemotor aangedreven kettingzaag. Klopt. Een halve uh, space shuttle. Die uh, lancering is 180 dB. En daar zit je op de helft. Echt waar? Echt waar. En dat komt dus uit de keel van één Belg? Dat komt uit de keel van één Belg. Is die getrouwd nog? Die is getrouwd. En, dat en kan... die hebben wij stilgekregen. En hoe is het met zijn vrouw? Want het kan ook gehoorbeschadiging bij de partner veroorzaken, dit, als je daar langdurig en geregeld aan bloot wordt gesteld, Klopt, toch? Het heeft te maken met de geluidsintensiteit, hè, dus het de, de, de, de lage bastonen die het snurken voorbrengt. Hè, oordoppen werken daarom dus ook niet, hè, omdat die bastonen worden niet gefilterd door oordoppen. De resonantie, hè, die maakt, dat is de trilling. De, de dat is het gevaar. Juist. Nou, bent u dus op zoek naar die uh, grootste snurker. Wat wilt u met die grootste snurker? Die willen wij uh, zien te herkennen om het snurken bespreekbaar te maken. En we willen die natuurlijk uh, graag ervan af helpen. En kan dat? Dat kan. Hoe? Uh, dat kan met uh, snurkbeugels. Uh, de watten? Nou, wij als organisatie hebben het origineel van de snurkbeugels. Dat zijn systemen die dus in de mondholte gedragen worden. En die dus de tong en het verhemelte onder controle houden. Ja. Uh, daarnaast zijn er ook methodes uh, die... Uh, de onderkaak in een voorwaartse stand houden en die allemaal tot doel hebben om dus de ademweg tussen de tong en het verhemelte vrij te houden Just. en uh, ja wij hebben dus als kliniek voor snurken en apneu het origineel van de snurkbeugels uh, ontwikkeld uh, daarnaast zijn er dus tientallen andere mogelijkheden die wij ook uh, uh, toepassen en we willen graag die grote snurker daarmee van afhelpen want die grootste snurker namelijk die uh, snurker wordt niet serieus genomen die wordt nee. zich niet serieus genomen kijk nee. heb je en... apneu heb je een medisch probleem ja dat is als je ademhaling stopt hè? inderdaad kijk, Kijk, en het kan dus zijn dat die grootste snurker inderdaad ook dat medisch probleem heeft: dat ademhalingsprobleem. Ah. Ja. Nou, en die willen we heel graag. Helpen. Goed. Waar kunnen mensen zich melden? Heel kort nog even. Uh, ze kunnen zich aanmelden via uh, snurken.org, onze website. Hè, en ze kunnen dus contact opnemen met uh, onze adviseurs van de Kliniek voor Snurken en neu. Okay. En uh, ja, graag ook dus de oproep om een geluidsopname te maken. Want dat is uiteindelijk de ludieke actie die we hebben om het uit de taboesfeer te halen. Om ja. het bespreekbaar te maken. Goed. Meld je aan, stuur je geluidsopname op naar uw redactie of uh, naar snurken.org. Cor van Herwijnen, hartelijk dank. Graag gedaan. Half elf dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, meer informatie vindt u op KRO.nl, zo meteen het laatste nieuws dat nu wordt binnengebracht en wordt gegeven aan Dorald Megens. Maar eerst de onderwerpen van Prem Time, want Prem is ergens in Nederland. Nee, nee, nee, Sven Kokkelman, man, eerst, vragen, eerst vragen van Prem aan jou of na uh, afloop van Oog en Oog gisteren jij en Peter en de Vries op de vuist zijn gegaan. Of jullie hebben kust en hebben goed gemaakt, want luisteraars, als u het niet hebt gezien, ga naar herhaling, uh, uitzending gemist. Hoe was het na afloop, Sven? Um, het, Peter Erdevries is vrij snel na afloop van de uitzending naar huis gegaan. Laat ik het daarbij houden. We zijn niet met elkaar op, op de vuist gegaan, dat is allemaal heel beschaafd gebleven. Nou, wat dus niet zal gebeuren vandaag in mijn uitzending, luisteraars, het is precies het tegenovergestelde van spannende televisie die er gisteren was, maar hoe je lief een interview kan maken met iemand die je bewondert, waar ik zelf de vloer voor weer afveeg zodat ze kan lopen op een schoolpad, dat is Agnes Kant. Ze komt uh, vandaag, in is ze bij gast, mijn enige gast, ze gaat praten over haar passie, dat is namelijk gezondheidszorg. En ze begint met de heuse campagne om medicijnen weer uh, bijwerkingen te melden. Uh, en daar gaat ze alles over vertellen. Maar ik, ik had er eigenlijk gezegd, nou Agnes, dan praten we wel over medicijnen. En zij denkt dat ze half uur over medicijnen gaat praten. Lekker niet. Ze gaat drie minuten over medicijnen praten en gaan gaat praten over Agnes Kant en over de leven en over de politiek en hoe ik haar verschrikkelijk mis. En dat gaan we allemaal doen. En om in de juiste stemming te komen voor Agnes krijgt u hier de warme, aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal de KNVB heeft 17 betrokkenen bij de rellen voor het Maasgebouw van Feyenoord... een landelijk stadionverbod voor zes jaar opgelegd. De straf gaat per direct in. Bij de ongeregeldheid op 17 september, voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-De Graafschap... zagen enkele agenten zich genoodzaakt hun pistool te trekken. De door de KNVB opgelegde stadionverboden staan los van het strafrechtelijk proces van het OM dat nog loopt.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 En het verkeer op de A2 in Limburg heeft opnieuw last van twee koeien. Vannacht liepen de dieren bij Roosteren de snelweg op. Er is urenlang geprobeerd ze weg te jagen. Dat leidde tot kilometerslange files. Een dierenarts verdoofde de koeien, maar de verdoving was snel uitgewerkt. Zo snel. Het was zo snel dat uh, de dieren weer de weg opgingen op de A2. Inmiddels is een van die koeien afgeschoten. Hoe het staat met de files op die A2, dat weten ze bij de ANWB. Hier is Dennis Mooij. Ja, inderdaad. Er staat nog steeds file op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Door die koeien. Tussen Sint-Joost en Roosteren. Vijf kilometer. Ja, je vertelde het al. Er is één koe. Ik kan het niet navertellen. Het kadaver ligt nog op de rechte rijstrook. Ze wachten tot het kadaver daar weg is. Daarom is de rechte rijstrook, dat is de spitstrook normaal gesproken, afgesloten. A2 verder naar Maastricht, bij knooppunt Kerensheide, 4 kilometer. Dat is bij Geleen. En op de A9, Alkmaar-Amstelveen, staat tussen het knooppunt Rotterdamplein en het knooppunt Raasdorp, 5 kilometer. De A12, Den Haag-Utrecht, tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 3 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Time. Vanaf 1998 tot en met 2006... heb ik voor de Tweede Kamerverkiezingen steeds op haar gestemd. Ze was goed en een vrouw. Toen ze leider van haar partij werd, was ik heel erg blij. Een authentiek mens. Helaas werd haar leiderschap geen succes. Tekenend voor wie ze is... Ze nam een baan waar ze de maatschappij weer dient op het onderwerp dat haar het meest bezighoudt, de gezondheidszorg. Agnes Kant blijft bijzonder. Een Nederlander die me blij maakt, die me hoop geeft en me inspireert. Ze treedt weer in de publiciteit. Niet om over haarzelf te praten, daar heeft ze eigenlijk een hekel aan. Maar voor de campagne van haar organisatie LAREP over bijwerkingen van medicijnen. Daar zullen we het natuurlijk over hebben, maar ook over haar leven, haar kinderen, haar drijfsfeer, haar idealen. Heeft u vragen voor Dr. Agnes Kant? Bel ook 0800 1121. Mail naar ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Agnes Kant, ik ben heel, heel, heel blij dat je mijn gast bent. Hoe gaat het met je? Goed. Ja. Ja. Je ziet er ook uit. Ik ben ook goed. blij dat ik hier mag zijn. Ah, is... Ik heb je lang niet gezien. Nee, dat is waar te lang niet. Altijd hè? vrolijk als jij er bent. Ja, ja. Uh, Barbara van der Klis, bij één directeur, die zag dat je binnen kan zeggen: Wauw, wat ziet er goed uit? Is dat een bijwerking van de medicijn die je <laughs> slikt? Nee, dat is een bijwerking van uh, rust naar de politiek. Ja, en dan merk je ja. echt dat je daardoor ook gewoon je beter voelt en er ook beter uitziet. Ja, en ik, ik heb een hele leuke baan. En, uh, ja, ik, ik voel me heel erg goed, ja. En ik vind het ook fijn om te horen dat mensen dat kunnen zien. <laughs> je, hoe kwam je in deze baan terecht? Want je werkt bij LAREP. Wat is LAREP? Laap is het uh, Nederlands Bijwerkingencentrum. Maar waar en, staat Laap uh, voor? Laat maar waaien, allemaal <laughs> rotten. Uh. Landelijke registratie en evaluatie van bijwerkingen. Ja. Mensen kunnen bijwerkingen van geneesmiddelen en uh, vaccins bij ons uh, melden. Wij uh, kijken daar goed naar En uh, het belang ervan is, als er iets bijzonders met een geneesmiddel of een vaccin aan de hand is, dat wij dat ontdekken. En dus uh, kunnen zorgen dat actie wordt ondernomen. En dat de kennis en informatie over bijwerkingen, dat die, uh, dat die uh, ook bij de artsen terecht komt en dat bij, de, bij Patiënten, zodat goed afgewogen kan worden of je middel wel of niet uh, moet nemen. Van wie zijn jullie? Zijn jullie een private instelling? Zijn jullie stichting? We zijn een stichting. En, en, en, wat, wat ik niet snap, ik dacht altijd dat als een medicijn op de markt komt, dat de fabrikant eerst een heleboel tests moet hebben gedaan, alle bijwerkingen moet hebben geregistreerd ja. en dat alle bijwerkingen de arts automatisch meldt aan, aan, aan het bedrijf. Ja, nou, Het is inderdaad zo dat uh, geneesmiddelen en vaccins heel goed onderzocht worden... voordat ze überhaupt voorgeschreven mogen worden. Mm -hmm. Voordat ze op de markt komen, dat is zo. Dan weet je dus ook al heel veel, maar je weet niet alles. In die onderzoeken, dat is natuurlijk een beperkte groep... Uh, ...patiënten die de geneesmiddelen krijgen in een beperkte tijd. Er zitten bijvoorbeeld geen zwangeren in, weinig ouderen, weinig kinderen. En de groep is ook veel kleiner dan waar een geneesmiddel in de werkelijkheid uh, voor voorgeschreven wordt. Dus het is heel belangrijk om naast die onderzoeken ook als een middel echt gebruikt gaat worden... ...in de praktijk te volgen of een gemiddel veilig is of niet en wat de bijwerkingen zijn. Maar we waren gisteren in Europa bijvoorbeeld, want tegenwoordig proberen we uh, veel vaak aandacht te besteden in, aan Europa. En die hebben toch richtlijnen hiervoor? Zeker. Zeker. Maar waarom is LAREP dan nodig? Nou, omdat uh, je kunt wel richtlijnen hebben, je kunt heel veel regels hebben. Het gaat erom wat gebeurt er in de praktijk met de geneesmiddelen en de patiënt. En daar kan je geen richtlijnen voor maken. Je kunt wel richtlijnen maken dat je dat moet bewaken. Die zijn er ook, daarom zijn wij er ook. Uh, maar dat dat in de werkelijkheid ook gevolgd wordt, is heel erg belangrijk. Um, bijvoorbeeld ook, als ik een voorbeeld mag noemen. Ja, mag alles. Iets, kijk, wat in dat onderzoek ook vaak niet blijkt van tevoren is iets wat heel zeldzaam is. Omdat je in een, in een, in een beperkte groep zie je hele zeldzame bijwerkingen niet. Dan nou, is er een antischimmelmiddel. Dat kan in hele uitzonderlijke situaties tot een ontsteking van de alvleesklier leiden. Ja. Het feit dat dat kan, dat is belangrijk dat dat bekend is. En dat is dus gebleken uit meldingen uh, bij ons. En dat is, be dat is van belang dat het bekend is. Omdat dan een huisarts of een, of, een, of, een, he, of een internist, als iemand met buikpijn komt... en dat, en dat middel gebruikt, dan kan bedenken... hé, hey, wacht even, dit kan een alvleesklierontsteking zijn. Dus die kennis is... Heel relevant voor de goede zorg. Maar Agnes, is dit niet net zo'n last cause als de SP? Want je gaat <lacht> niemand leest die bijwerkingen. Als ik, hem, ik drink bijna nooit medicijnen, want ik haat die dingen. Want iets wat goed is voor je hoofd is slecht voor je mag. Bruine rum is het beste middel. Maar niemand leest Nou, die hebben ook veel bijwerkingen <lacht> hoor, die bruine rum. <lacht> nee, Heb maar, ik ook wel een paar bij je gesenereerd ooit, kan ik me herinneren. Ja, maar, maar, maar, uh, maar je hebt geen... Niemand leest die bijwerkingen, Agnes. Niemand leest die, die, die hele teksten met alle bijwerkingen die er staan. Nou, artsen wel hoor. En uh, het is ook heel belangrijk dat artsen heel goed weten... wat er op kan treden als bijwerking. Omdat, ik ken ook voorbeelden van mensen die dus... omdat een bijwerking niet als bijwerking werd herkend... mensen ja. in een ziekenhuis kwamen, heel veel onderzoeken moesten doen... en heel lang met gezondheidsproblemen bleven rondlopen... terwijl het een bijwerking van de geneesmiddel was. Ja. We zitten hier bij het Jeroemos ziekenhuis. Ja, op jouw verzoek die ons ja. fantastisch hebben ontvangen. Ja. Echt, een heel goed ziekenhuis. En uh, uh, het, wat veel mensen niet weten is dat in elk ziekenhuis in Nederland... gemiddeld één persoon wordt opgenomen... Vanwege het gebruik van geneesmiddelen. Dus het is best een belangrijk probleem. Geneesmiddelen zijn heel belangrijk dat je ze gebruikt. Omdat ze natuurlijk veel meer problemen oplossen dan geven. Ja. Maar ja, een werking van een geneesmiddel is onlosmakelijk verbonden met een bijwerking. Dus het is heel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Oké, okay, nu is het leuk. Je, <laughs> je, je, je bent hier omdat jullie met de hele campagne beginnen ja. bij ja. wat, Weet je wat, luisteraars, hier is de radiopresentatrice Agnes Kant. Soms hebben geneesmiddelen bijwerkingen meld die bij het bijwerkingencentrum Larep. Dat houdt bijwerking van geneesmiddelen scherp in de gaten. Dus ga naar mijnbijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Nou, nah, Agnes. Schaneer <laughs> <laughs> we, we je als je dit hoort? Nee, nee, het klinkt wel heel serieus. Maar ja. het is ook heel serieus. <laughs> ja, nee, want ik dacht, maar kijk, een van de bijwerkingen van medicijnen is Viagra. ja. Dat is, is een positieve, al... dat, dat kan je ja, lachend ja. zeggen. Meewerking ja. van medicijnen, ook als u daardoor een steven kreeg... die u drie jaar niet heeft ja, gehad, ja, ja. meldt het alaren. Ja, dat is op die manier ontdekt. Hè. Dat, het was eigenlijk uh, bedoeld als vaatverwijding. Ja. En uh, toen bleek dat mannen daar dus een erectie van kregen. Ja. Ja. En sindsdien hebben we gehad. En hoeveel huwelijken zijn daardoor gered? Ja, Ofwel kapot te zeggen gegaan. Ja, dat, dat kan weet. ook. Ja, dat is maar je, je, je wil dus dat mensen het moeten melden. Ze mogen naar, de, naar internet gaan. Kunnen ze ook bellen. En is het ook bijvoorbeeld als Jeroen heeft vanochtend een tabletje geslikt. En nu zei heel erg vrolijk. Is dat ook een bijwerking <lacht> ja, die ja, hij de, moet de, melden? Er kan van alles gebeuren. Uh, mensen kunnen naar mijnbijwerking.nl. Daar ja. zit een formulier wat mensen kunnen invullen. Want we hebben wel bepaalde informatie nodig om het goed te kunnen beoordelen. Ja. Mensen krijgen van ons ook altijd een reactie terug. Hoe wij, hoe wij het beoordelen. Dat is ook wel. Altijd heel belangrijk dat mensen ook weten wat ermee gedaan is. Uh, maar het kan van alles zijn. Het kan jeuk zijn. Het kan hoofdpijn zijn. Het kan een hele ernstige bijwerking zijn. Uh, maar ik ken ook bijvoorbeeld ook een anti-epilepticum. Daar krijg je krullen van in je haar. En dat is natuurlijk niet zo erg. Maar het is wel heel opmerkelijk. Dus je moet gewoon opletten dat zodra je medicijnen inslikt, dat je bij jezelf oplet wat verandert er. En maakt niet uit positief of negatief. Je moet hem gaan melden. Ja, want uh, als jij zelf vermoedt... Dit zou een bijwerking kunnen zijn. Dan is het belangrijk dat mensen dat melden. Omdat heel vaak uh, relaties niet gelegd worden die er wel zijn. Dan, dan heb je zelf niet in de gaten dat het het geneesmiddel is. Maar als het in de tijd iets is wat na het gebruik van de geneesmiddel optreedt... en je denkt zelf van het zou best wel kunnen... www.mijnbijwerking.nl Oké, okay, Agnes in het kader van de onderhandelingsjournalistiek. <laughs> Dit was jouw tijd. We hebben bijna negen minuten besteed aan jouw medicijnen. Nou. En nu kom ik. <laughs> Was ik nergens Ja, maar luisteraars. En dan is er natuurlijk weer een vrouw die mij heel plannetje doorkruist. En uh, mijn vrolijke eendredacteur vond dat wat u te zeggen had zo belangrijk was. Mevrouw Sligger, u bent arts. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U, be u belde in omdat u wat kreetwoon. Gaat u gang? Nou, dat ik en mijn patiënten die uh, bijwerkingen willen melden, dat, uh, dat bij het laren vooral patiënten niet serieus genomen worden. Ik iets meer, maar patiënten niet. En bent u blij bij dus deze campagne? Gewoon, dat ik echt hoop dat Agnes Kant zich uh, zal inspannen om te zorgen. En vooral dat de formulieren die ingevuld moeten worden zijn bijzonder gecompliceerd. En de antwoorden zijn ook gecompliceerd. En patiënten voelen zich niet serieus genomen. Waar bent u huisarts? Ik ben geen huisarts, ik ben uh, homeopathisch arts. Oké, okay, en, en, en, en dan de bijwerkingen daarvan. Doen jullie ook? Oké, okay, hartstikke bedankt voor het bellen, mevrouw Sligger. Echt bedankt. Uh, doen jullie ook bijwerking van homeopathische middelen? Ja. Van alles. Uh, het maakt niet uit wat voor geneesmiddel het is. Het kan ook een, een kruidenmiddel zijn. Uh, zo is er bijvoorbeeld een Sint-Jans kruid. Daar hebben we de nodige meldingen over. Omdat dat namelijk uh, best gevaarlijk kan zijn in combinatie met andere geneesmiddelen. Waarbij ja. ernstige dingen kunnen gebeuren. Dus het maakt niet uit wat voor geneesmiddel het is. Uh, formulieren of uh, minder. Uh, ja, nou het is wel een terecht punt. Uh, maar het is een beetje ingewikkeld. Omdat mevrouw heeft het punt dat die formulieren best lang en ingewikkeld zijn. Uh, maar ja, wij willen een fatsoenlijk oordeel kunnen geven. Wij willen veel weten willen we goed kunnen maar beoordelen. Maar toen, ik weet toen je woordvoerder gezondheidszorg was, heb je ook geërgerd aan die, die, dat ambtelijk taalgebruik. Ja, Kijk, en dat, dat is het niet. Het is vooral veel wat we willen weten. En we gaan, zijn we op dit moment inderdaad bezig om te kijken of het formulier kunnen verbeteren. Want dat kan je als de beste. Jij kan echt taal gewoon simpel Zeker, maken. maar het gaat niet om de taal. Kijk, het gaat als wij willen graag weten wat mensen nog meer voor geneesmiddelen gebruiken, wat, wat, wat precies gebeurd is, wanneer het gebeurd is, want anders kunnen wij niet beoordelen of het een bijwerking is en we nemen ons werk wel heel serieus. Dus het is Even invullen, Robert maar het is vraagt... wel heel belangrijk om het toch te doen. En wij doen ons best om het zo snel mogelijk te doen. Robert vraagt wie beoordeelt de binnengekomen informatie. Ja, dat uh, gebeurt door artsen en apothekers. Uh, er werken artsen en apothekers uh, bij LAREP En die kijken dus naar de meldingen en die beoordelen dat. Als er meer informatie nodig is, bijvoorbeeld uit een ziekenhuis... of van een arts uh, of van de patiënt zelf... dan vragen we daarnaar om een goed oordeel te kunnen, kunnen vormen... over wat wij ervan vinden. Luisteraars, u bent verschrikkelijk. Uh, want u, u frustreert <laughs> mijn hele, hele programma. Pannetje, ja. Want ik wil naar Agnes toe, maar uw vragen zijn zo goed. En u bent de baas, <laughs> dat weet u. Uh, uh, mevrouw Woutstra zegt, het zou je verbaasd hoeveel mensen erbij sluiten wel lezen. Ja. Persoonlijk is de verpleegkundige achtergrond en ze snapte dus iets meer van dan een leek. Maar ze worden echt wel gelezen. Het zou wat ja. meer mogen zijn. Ja. Ga je dan ook campagne voeren dat mensen beter de be be ja. wat, wat bekende bijwerkingen worden daar ook gemeld? Ja. Ja. Mensen moeten het ook vooral wel lezen. Ja. Uh, en kijk, daar staat in wat we wat we al wel weten. Uh, ja. Daar staan ook dingen in die heel weinig voorkomen. Er staan dingen in die veel voorkomen. Er staat ook heel veel nog niet in, wat, wat misschien nog ontdekt wordt. Maar mensen moeten het vooral lezen, omdat als je, als je ja, iets voelt... of iets, hè, een probleem krijgt na het gebruik van de geneesmiddelen... dan is het best belangrijk dat je denkt dat het misschien van het geneesmiddel zelf kan komen. En dan is het wel handig als je weet of dat inderdaad kan en in de sta, bijsluiter staat. Luister, als belang... u me genoegen doet als u thuis zit, ga alsjeblieft naar de website. Dan gaat u naar de webcam en dan gaat u zien, als ze praat, je krijgt dan weer... <laughs> Een passie <laughs> in je ogen die ik altijd had. En dan en praat je, want het staat aan ik zeg: Ach, nee ga je, je niet doen. doen. En dan goed, zie ja. je het gewoon. Maar dan komt het weer terug. En die kracht, dat heb ik altijd eer bewonderd. Daar komt er gewoon kracht in je naar boven. Ja. Want ik draai de vrouw. Want ik, ik heb altijd die kracht van je bewonderd. Hard werk. Ik weet, we hadden ooit een opname voor een televisieprogramma. En toen dronken we na afloop een lekker glaasje ja, rum. Ja, dat was die bijwerking van die rum van maar jou. Maar toen, ja. toen, toen was er de <lacht> volgende ochtend vragen. En toen zeg jij, nee, ik ga terug naar Den Haag. En ik ga die stuk. En je zegt, ach, het maalt om niemand te stel. <lacht> Twee vragen. En je zegt, nee, premier. ik moet. Dus... Waar haal je die kracht vandaan? Ja, Wat had... je? Ik had niet die bijwerking, maar ik had niet zoveel gedronken preff, nee. Dat weet ik nog. Maar, uh, maar, maar wat, wat dreeft je? Ja, maar als ik iets belangrijk vind maatschappelijk... Ja, dan, dan, dan, dan, uh, dan ga ik daar inderdaad een in op. Maar dat is ook belangrijk. Kijk, um, ja, de, Waar de politiek komt het vandaan? Ik... Ach, net ja, Ik, ik ja, kijk. Maar, maar komt dat vandaan? Ja, weet weet dat, nee, je kent jezelf goed. Je bent 45 ja, meenaar, ja, dus ja. uh, uh, je, je, je weet hoe je in elkaar zit. Er, er, kijk, wat meedreeft is... Ik, ik vind het belangrijk. Ik, ik, ik, ik haat... ...nonchalance en, en, nee. en archeoloog zijn. Dus bij mij is het bedrijf dat ik, ik, dat ik niet stap ...dat ik boos word dat mensen niet willen zien. Nee. Wat is het bij jou? Nee, bij mij is het gewoon het maatschappelijk belang... ...wat ik, wat ik zie. En uh, nou, het is niet zo gek dat ik nu in deze wetenschappelijke hoek... ...weer terechtkom bij, uh, bij de bijwerkingen. Ja, want je bent Omdat gepromoveerd. Je hebt gestudeerd het is gezondheid, vak. Ik ben, wetenschappen, En Je bent ja. gepromoveerd op... ...baarmoederhalskanker. De focus is baarmoederhalskanker. Ja. Uh, maar de geneesmiddelen hebben altijd mijn bijzondere interesse gehad. Is de farmaceutische en, uh, industrie een vijand? Nee, natuurlijk niet. Stel je voor dat dit er niet was, dan, dan hadden we heel veel goede geneesmiddelen niet. Dus zo moet je dat niet zien. Maar het is wel belangrijk dat dit bijwerkingencentrum onafhankelijk opereert. Onafhankelijk van de industrie, onafhankelijk van de overheid. Wij geven een onafhankelijk oordeel wat wij vinden van bijwerkingen. Niels Bosman is een van mijn vaste luisteraars. Die vraag hebben persoonlijke kenmerken als charme, humor en tact. Jouw <laughs> Nou, Waarom ik die vraag van Niels ja. Bosman wel doe? Kijk, Agnes, als ik met jou ben, kijk, vandaag lach je ook en zo... Ja. En, ik, ik vind je een moordwijf en ik weet hoe je in elkaar zit. Dus als ik zeg, ik stem op je omdat je vrouw bent, dan word je boos. En dan begin ik te lachen. <lacht> en dan, de, de, maar, maar, maar, maar, maar je hebt die charme en, en, en, en die tact en timing wel. Maar als je iets belangrijk vindt, dan vind je het charme, tact en humor ook totaal onbelangrijk. Hè? Nee, helemaal niet. Nee, nee want toen je, toen je als, als fractievoorzitter bezig was en als, als, als, uh, in de politiek... Le leek het vaak, als ik je zat zag dat je de boodschap belangrijker vond dan de verpakking. Ja, maar dat is ook zo. Maar, en dat, dat is misschien wat je zegt van... goh, dan zie ik weer die, uh, ja, die drijf in je ogen. <lacht> zoiets zoiets zei je net. Ja. ja, als ik iets belangrijk vind, dan, dan, dan ga ik daarvoor om dat duidelijk te maken. En dat, is, dat zit er wel een beetje in, ja. Maar goed... Uh, van wie hebt u karakter, de, de, de, de, ik heb je die karaktertrek? Ik heb geen idee waar dat van vandaan Van je vader komt. of van je moeder? Oh, dat is een ander programma, toch? Nee, we, maar we zijn, alle, ja, nou, sorry, we zijn allemaal genetisch belast. Dus dat, dat, dat, die karaktertrek heb je van iemand. Je opa, het moet ergens in je gene zitten. Ja, vast en zeker. En ik, van heb wie denk, geen, ik heb geen idee waar het er mee zit. Maar, nou, wat wel belangrijk is, is dat ik uh, ook heel erg interessant en leuk vind wat ik nu doe. En... Um, met die geneesmiddelen. En dat, dat, ja, dat straal ik dan misschien ook wel, uh, wel uit, uh, Prem. Ik weet het niet. Ik heb weer is. twee mails, Daniel oh de Wit. Heerlijk ja, Hij is helemaal afgeleid. Hij zit iets te lezen. Heerlijk, heerlijk om Agnes Kant nu op Radio 1 <laughs> te horen. Dat zegt Daniel de Wit. En eh, Annemarie van der Goh, goed de blije stem van Agnes Kant te horen. Een stem. heleboel mensen. Nee, toen ik zei Agnes Kant komt in de, uh, bij BBS, Voor Een heleboel mensen willen gewoon simpel weten. Hoe, ga, hoe heb je trauma verwerkt? Ja, ja, dat weet ik. Dat mensen dat willen weten. maar. Ja, ja ik op. heb het goed verwerkt. En ja. ik, dat is uh, misschien wat je ziet en hoort. En, uh, ik ben daar heel blij mee Maar ik wil er wel bij zeggen, ik, uh, ik heb ook nergens spijt van. In de zin dat ik, uh, wat ik gedaan heb, daar sta ik nog steeds achter. Uh, dat vond ik, vond ik heel erg belangrijk. En nu heb ik een andere rol in, uh, in Nederland en in onze samenleving. En dat vind ik ook heel Weet belangrijk. Weet je wat ik ontzettend mooi van je vond? Um, ik ken de spx Tabberop, ik ben geen lid ervan. Ik ken heel veel mensen erin. Niemand wilde dat je moest aftreden. Nee. Echt niemand. En Jan-Marijnen zei, Agnes, je zeurt, we gaan gewoon door. En iedereen zei... En toen maakte jij in het belang van de partij... een beslissing dat jij onbelangrijk was. Ik vond dat heel tekenend voor je. Nou, dankjewel. Het groter belang boven het persoonlijke. Ja, maar... Ja, god. Um, ja, ik denk wel dat het zo lag op dat moment, ja. Maar ja. ik... Ja, ik als, je, als je zelf achter een beslissing staat... en dat stond ik toen, heel nadrukkelijk. Je hebt gelijk dat ik zelf de enige was die dat vond. Dat is zo. Maar ik stond er heel erg achter en... Als je geen spijt hebt van wat je al die jaren gedaan hebt en je inzet... en je staat achter je beslissing, dan kan je ook heel goed weer een nieuwe weg ingaan. En daar weer je, je weg vinden. En dat is mij gelukt. Luisteraars, haar ogen veranderen, die lach die ze al die tijd erin had... die veranderde in toch weer een beetje, mag ik zeggen, melancholisch... Uh, uh, uh, het het, het raakt je nog steeds. Hmm. Ik heb een getuige. Nou. ik kan Naomi gaan vragen... wat luisteraars is de vriendin meegenomen. <laughs> Haar ogen veranderden echt. Je, je, je, je merkt nog, dat het, je, je, het raakt je nog steeds. Nou, mm, nee, raken niet. Ik, ik heb het echt wel verwerkt. Uh, ik ben heel uh, gelukkig op de plek waar ik nu werk. Ik vind het boeiend, ik vind het interessant. Ik vind het ook uh, agnes kant om dit ja. te gaan doen. Je, ja, ik vind wel. het zo agneskant. Nou ja, je je nou, misschien zou ik je dan werken. dit geven, want je bent natuurlijk toch wel aan het vissen. Dan ben je toch wel een beetje. Uh, dat laat je toch... Uh, die kans laat je je toch niet ontnemen. Misschien ben ik hier wel beter op mijn plek. En voel ik me daarom iets gelukkiger. Rond vraagt. En stel nou dat de SP de verkiezingen wint. En in het kabinet gaat. Ja hoor, daar komt hij. Ik, denk... nee, nou ik heb het niet van ja, ja, ja. Hij niet iemand ik het... opdracht nee, gegeven nee, om die nee, vragen nee, te nee nee, nee, nee, nee. Het is echt van de luisteraar. <laughs> dit lief bij heel veel mensen. Zo, stel je voor dat de SP nou wint en in het kabinet komt. Minister van uh, Volksgezondheid. Ja, zit ik net helemaal in de uitzending uit te leggen wat het belang is van wat ik nu doe. Het melden nee. van bijwerken van geneesmiddelen. Ik ben heel erg op mijn je plek daar. Je doet dit vier jaar. Je doet het helemaal op <gacht> je plek. Na Bruin 1 komen er verkiezingen. De SP gaat in de regering. Ik kan me geen betere minister van, gezond, uh, van, van Volksgezondheid no. indenken. Als je gevraagd zou worden over vier jaar nadat je bij Larep dit werk fantastisch hebt gedaan. Larep een succes is. Alle bijwerkingen gemeld zijn. In de campagne loopt. Je wordt gevraagd. Wat zeg je dan? Ja, nou, ik, eh, brrr, eh, ik vind het een compliment dat jij mij een goede minister zou vinden. Een heleboel mensen. in mijn zak. Agnes, je bent door de artsen, ja, als ideale ik. minister, de farmaceutische weet industrie heeft je geprezen. Dus je kan, je kan vriend en vijand, echt waar. Ik praat met mensen die een hekel hebben aan alle gedachten waar ik voor staat. Maar zeg tegen mijn prim, Agnes kan integer, you know what you get. Ze is straight ja. en ze kent het dossier. Ik ga nog even door. Ja, nee, maar, goed, maar maar dat weet je toch dat dat werd gezegd. Ja, nou, ik... Ik zou ook eerlijk antwoord geven op je vraag. Ik kan het alleen maar op dat moment dat de vraag komt uh, uh, afwegen... of dat inderdaad of ik het beste ben, of het zou kunnen... wanneer het moment waarop de vraag gesteld wordt. Dus ik kan niet zeggen dat doe ik dan wel of niet... Ik kan niet alleen zeggen, als het ooit gebeurt, zal ik het niet uitsluiten. Maar voorlopig, ik ben niet iemand die kort een commitment nee, uitgaat. Nee. Voorlopig heb ik een hele mooie plek gevonden, op een hele belangrijke plek. Ik kan plek met mijn hand op mijn hart, hart zeggen, als morgen, als morgen breun invalt en er verkiezingen zouden komen... dan zal jij nu niet laten hebben verlaten. Zo zit nee, je niet in elkaar. Ik ben iets aan het opbouwen en dat gaat heel goed. En dat maar is ik zeg dat belangrijk. niemand van de SP dat <laughs> denkt om het te gaan vragen. Mercurius zegt, wat kan die Agnes lekker lachen? Helaas vroeger nooit gehoord. Ja, ja. Ik ja. sta er echt achter. Ja, maar ja, misschien als jij alle programma's in Nederland presenteerde, hadden ze het vaker gehoord. Ik vind, ik vind van Max Sipkes de vraag. Zoeken op bijwerking paracetamol liever niets op en ritalin ook niet. Uh, uh, de ritalin is nu erg in de aandacht voor die bijwerkingen van die kinderen. Uh, waren die nog niet bekend? Nou, ja, zoeken op. Dat hangt er vanaf waar je zoekt. Op onze website kan je inderdaad zoeken naar een geneesmiddel intikken. Dan kan je zoeken naar uh, gemelde bijwerkingen. Uh, maar Natuurlijk, ze hebben paracetamol uh, niet zo heel veel, geloof ik. Maar ook paracetamol en ook Ritalin hebben bijwerkingen. Ik heb ja. nog maar anderhalve minuut voor dat oh. daar zei, Je dochter, En als mensen gaat met ze ze ervaren, moeten ze, ze vooral melden. Ja, 19 naar <laughs> 21, net zo met, met, met de twee jongste van mij. Uh, hoe gaat het met je dochter? Heel goed. Wat doen ze? Ja, de oudste die, uh, is na twee keer uitgeloten zijn uh, geneeskunde gaan studeren. Dus die wordt arts. Ja. En de jongste is uh, na eerst de PABO geprobeerd te hebben... en daar toch niet zo blij te worden... nu verpleegkunde gaan studeren. Je hebt je kinderen vergiftigd met de gezondheidszorg? Nee, nee ze hebben allebei heel lang geaarzeld, omdat ze natuurlijk wel wisten dat ik dat heel leuk zou vinden. <lacht> zo werkt dat. Ja, ik kan er niks aan doen en ik ben er heel trots op. Er wordt heel veel gebeld met heel veel complimenten... maar dan gunnen wij het altijd aan onze vaste luisteraar, meneer Van Meneer Van Rest, u hebt 30 seconden. Gaat u gaan. <lacht> nou, heel even. Ik mis mevrouw Kant ontzettend... In de objectiviteit ten opzichte van de uh, uh, ziektekostenverzekering. Daar kwam ze altijd voorop en dan gingen de dingen terug. En nu wordt het een steeds grotere puinhoop, want niemand doet zoiets meer. Nou, meneer Farres, was gewoon nog stilte weer mijn hart. Agnes, laat me het anders zeggen. Wat mis je niet van de politiek? Wat ik niet mis? Ja. Uh, draaiende camera's op vervelende momenten. Oké, okay, en <laughs> ben je nog lid van de SP? Ja. Blijf je dat je hele leven? Ja, een leven, dat weet je niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat niet zo zou zijn. Wat vond je je grootste fout als partijleden? Poeh. jeetje. Nou, ik denk niet dat dat iets Je hebt iets het honderd te... keer het afgedraaid en je hoeft ik ken je, Agnes. Jij bent een denker, je hebt alles van je geanalyseerd. Ja, maar ik denk dat het wel een beetje voorbij gekomen is. Ik, ik uh, miste een bepaalde relaxtheid en... Uh, dat kan, kan je fout noemen, maar ja, op het moment dat het, zo, dat het zo was... was het zo en kon ik er weinig aan doen. Weet je, ik vind je... Dit, dit, laat me dit zeggen. Ik vind het een, een eer en een genoegen dat je er was. mijnbijwerking.nl. Mijn Oké, okay, <laughs> we zullen het spotje nog vaker horen. Ik, ik vond het geweldig. En ik wil je dit zeggen. Je, er zijn bepaalde mensen die me altijd doen denken aan kracht. En... Hey. En ik geef toe, Achter Kant, het was heel moeilijk om zonder jou te leven als politiek leider. En dat ik je ontzettend mis in de politiek. Maar ik denk, goed, ik zal het wel overleven. Net zoals jij het ook wel zal overleven, toch? Prima, hoor. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja, En ook als mens, hè? Absoluut. En jouw man maakt muziek nu? Ja, die is heel druk bezig met muziek maken. Wil ja. je hem zeggen dat hij een mannelijke versie van dit lied voor je moet zingen iedere <laughs> avond? Nou, hij zingt niet. Hij speelt saxofoon. Oké, okay, zeg maar de saxofonische versie hiervan. Dat zal ik doen. Luisteraars, ik dank u allemaal die heeft deelgenomen en heeft geluisterd. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Anouk Tölner, Rien Aertje, ook Fatima Baya, Productie, Hans Twint, Momo Sarou, Techniek en Logistiek en Transport, Marien Albersboer eindredactie en regie de slimme meester in de rechter die alle medicijnen altijd op bijwerking controleert de intelligente Barbara van der Klis zo meteen Dorald Megens daarna Felix Beurders met een gids.fm tot morgen, dan gaat het over de mentale gevolgen van de slavernij en Agnes Kant. dankjewel en het gaat je goed namaste, dag!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 Van Gansenwinkelgroep. Afval bestaat niet. Dit is Radio 1.